Middernacht, maandag 18 maart, aan Thijssen met het NOS-journaal. De president van Cyprus heeft gezegd dat hij het reddingsplan voor het land wil aanpassen... zodat kleine spaarders minder geld verliezen. Zakenkrant Financial Times zegt dat er een plan is waarin rekeninghouders... 3,5 van hun spaargeld tot een ton kwijtraken... in plaats van de bijna 7 procent in het huidige plan. Bij bedragen boven een ton zou de eenmalige belasting omhoog gaan... Sinds het reddingsplan voor Cyprus vrijdagnacht bekend werd... is veel kritiek gekomen op het meebetalen van rekeninghouders... met minder dan 100.000 euro. Een stemming in het Cypriotische parlement over het plan... is uitgesteld tot maandag. De belangrijkste oppositiegroep in Syrië gaat maandag praten... over de vorming van een interimregering voor het land. De Syrische Nationale Coalitie wil een regering voor de gebieden die in handen zijn van de rebellen, maar dat leidt tot verdeeldheid. De meeste rebellen willen geen overgangsregering met aanhangers van president Assad, maar andere oppositieleden zijn bang dat dat juist het conflict alleen maar erger maakt. Ook de VS dringt aan op een overgangsregering voor alle bevolkingsgroepen. De Japanse architect Toyo Ito heeft de Pritzkerprijs 2013 gewonnen. Deze Nobelprijs voor de architectuur wordt jaarlijks uitgereikt... door de Amerikaanse Hyatt Foundation. De jury prijst de 71-jarige Ito voor de vloeiende schoonheid van zijn ontwerpen. Toyo Ito's woonhuizen, bibliotheken en theaters zijn over de hele wereld te vinden. In Nederland is de Japanse architect verantwoordelijk... voor de Ito-toren aan de Amsterdamse Zuidas. In de Franse Alpen zijn een Britse vader en een zoon verongelukt bij het klimmen van de Mont Blanc. De jongen van 12 viel van een helling een paar honderd meter naar beneden. De vader belde eerst de nooddiensten en probeerde daarna zijn zoon te bereiken. Daarbij kwam ook hij om het leven. Volgens de Franse politie waren de Britse klimmers niet toegerust voor een beklimming onder wintersomstandigheden. Het weer, vannacht regenachtig en net boven nul. Overdag nog een enkele bui en af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan en de Radioshoek van Poont op NPO Radio 1. En mijn naam is Jan Roos. Uh, en ik ben ook op NPO 1. Mijn naam is Jan Heemskerk. Een beeld bij het gelijk op echtejan.nl. en de eerste op Twitter is natuurlijk Echte Jan en je kan niet bellen voor de Echte Jan en Radiospel. Het gratis telefoonnummer is 080121 en dat kost dus niks. Dus het is gratis en natuurlijk voor wat de geleuter en de stelling van vanavond is. Als je het in dit land niet ja bevalt, dan mieter je toch maar gewoon op Jan schitterende stelling, wat kan Stevig, ik er verder van zeggen. Ja. ja, pittig ook. En echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat je stopt met je gayboy bent, L.E. The Voices omdat je de groei van het ensemble in de weg staat. Omdat je zelf zo'n enorme ster bent die het licht van iedereen weghoudt. Zoals Gordon... Dan ben je dus ontzettend een Johan. Ja, dat kijk da, ik wel, Johan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een, echt Jan een ah, ja. echte Jan of een Johan is. Gelukkig deze Een echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. En de echte Jan, of Johan. En wij kunnen er natuurlijk niet aan voorbij gaan. Uh, Paus nee. Franciscus. Uh. Questo is bello e importante per noi cristiani. Zou die noi ik, ik hoorde de lichte participer. Ja, Mijn is, is reuzenrot. Nou, in ieder geval, de nieuwe Poop komt uit Argentinië. was dikke vriendjes met mensen. En die mensen uit de vliegtuig gooit, zoals dictator Fidela. Iedereen ja. schreeuwt natuurlijk weer moord en brand. Want, wat maakt het nou eigenlijk uit? He? Dat die hand in hand loopt met de moordenaar. Is dat nou zo'n probleem, Jan? Ik hoorde gehoord dat Maximaal een ton gestuurd dat Een ton? Een ton. Ten honderdduizend eurotjes. Wat? Ja, Maxima ja, nee, heeft een ton ja, naar de ja, pauze ja, gestort. Ja, Heb je gedronken? Nee. Nou, de, maar dit, om even aan te geven, uit alle hoeken en gaten komen nu Waarom verhaal, maar... zou Maxima een ton ja. aan de pauze overmaken? Nee, nee, nee. Is, nou ja, goed katabieken. in ieder geval. Maar in elk geval, je, je weet ook dat het allemaal ontkend wordt. Hè? Ach, wat maakt het uit? <laughs> e, een nuance en ontkenning, ja. ik hou er niet zo nee, van. He? Zeker niet van de feiten, maar. Ja, hij loopt dus hand in hand met de moordenaar. En is het nou erg. Hij is natuurlijk grondpersoneel van God... uit wiens naam honderden miljoenen mensen het loodje hebben gelegd. Maar toch leuk dat hij zo gezellig goedenavond zei voor niet ho? Wat vind je nou? Ik wilde ongelooflijk, Johan. Ik hou er niet van, Jan. Oh, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. De Pauze is een ontzettende Johan. Hij is nog een paar dagen bezig, maar je weet het vast... Pauze, Franciscus, kerel! Haha, <laughs> je bent een Johan. Nou... De volgende, Johan, dient zich reeds aan, in de verte, in dit programma, badder ei. Het was een duur grapje, maar uh, het is niet terug te draaien, toch? Dat is een les voor de volgende keer. Zo so is dat, yeah. jongen! En hij leert lessen, dat kan niet snel, hoor, die man. Hé, hey, badder de mensensloper, dat deed weer eens een keertje waar hij goed in is. Althans, uh, mensen slopen dan, hè. Maar dit keer niet in de disco, maar in de boksring in Zagreb om het uh, kleine de K1-festival. Hier een beetje nieuw leven in te blazen. Nou, Baller die zou moeten gaan winnen. Had maar zes weken gehad om te trainen, maar zag er heel goed uit. Dus hij begon tegen een soort van, van, van Kroatisch dwerg. Begon hij te vechten. Ja, een een soort met spieren. Ja, breekt onmiddellijk zijn voet. Einde oefening. Bah, bah, Harry is terug. Ja, nou, maar toch niet echt, want nu zit hij weer in het gips. Het, het, het, het, ik weet het niet. Maar hij moet een andere job Er waren voeten. mensen die vonden het een leuke grap van Karma: dat, dat, dat, dat hij naar nou zijn been kapot was ja, oh omdat die die zakenman zijn been kapot heeft geschopt. Ja, want gaat ook niks. Godverdomme weer scheren vanavond, Jan. Hoeveel jij misschien al je de twee uur vol, joh. Nee, ik denk wel klaar bij. Laten we een stukje buiten wat doen. Race up Erdogan. Gazi Mustafa Kemal. je bent erbij. Je bent erbij. Je bent meneertje de Turkse president, die bewoont je geven met onze zaken, want hij wil namelijk dat Turks-Nederlandse kinderen niet bij Nederlandse gastgezinnen worden ondergebracht door jeugdzorg, want dan gaan ze veel. Te veel en veel te erg integreren. En ze mogen zeker niet, en dan ook zeker niet, bij homoseksuelen gaan wonen. Nee. Hé, hey, pleur even op, mafkees. Je hebt geen hol over ons in ons land te vertellen. Zo is het toch, Jan of niet? Ja, nee, maar wij matigen ons ook wel eens een mening over een ander land aan. Ah, ja, een mening is toch iets anders dan inmenging, godverdikke? Oh, oh, oh, jij vindt het fijn dat een ander land zich inmengt bij ons land? Weet je wie dat ook fijn vond? Yes! Jezus, Christus kabouter. Neem even een kopje koffie, hoor, trager. Dat is een beetje vroeg in de uitzending, Misschien is hij er gewoon niet helemaal klaar voor. Maar kijk, hij zit gewoon met zijn glaasje Ik ben hier op vakantie, ik ben aan het werk. Als ik een Godwin maak, dan druk je op het Godwin-klopje. Maak ik een goed. Dat was dus geen kopje. En als je een maakt, dan druk je een Dat is jouw werk met die nou, kleine borstenvingertjes. jongen. zo moeilijk is dat niet. Ik denk dat we misschien een samenvattend en nog even moeten zeggen dat het meer Erdogan dan Johan is. Dat klopt, ja. Dank je wel. Ja. Kan ik dan nu verder met Lodewijk Asscher? We worden in Nederland niet geselecteerd... Op ras of religie bij de pleegouders. Dat past nee. ook niet in Nederland. Dat past ook niet bij de waarden die we hebben. Ja, nee. juist precies. Ja, hey, Lodewijk, als je toont hier dus een grote corona's. door tegen Erdogan te zeggen dat hij helemaal geen hol te vertellen maar heeft. Was. Maar dat ook geen hol. Maar dan ook niks. En, en ook geen kopje thee drinken voor de Lieve Vrede. Lodewijk zegt nee, precies ik, wat hij moet zeggen. Maar die moet zeggen. Ja, en het leuke is, hij is van de PVDA. Hè? Ongelooflijk. Ja, Dat ja, is dan. toch echt wat we nog mogen, mogen, mogen, mogen, mogen van de de tranen staan hier tot half rond. En niet in één keer zegt: oh sorry, kunnen we het goed maken? Ik vind het Ik vind het wat. Ik ook. Dus, dus Lodewijk is, is, is deze week de Jan van de Week. Het, is raar. Toch het voelt verkeerd. Het breekt toch concept, is het zo. Het concept kraakt. Het voelt verkeerd, maar het is toch zo. Nee. Jan, ik ben ja. er niet onderuit. Ja, dan mag je niet. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Nou ja, meteen maar door dan. Dat dacht ik wel. Hij is extreem links en wil ons totaal ruïneren en toch heten we hem van harte welkom zeker. in ons midden. Want zo zijn wij. Wij zijn... Uh, wat zijn wij? Ja, gewoon... Gastvrij. Ja. Uh, uh, welkom bij de echte Jan en Jasper van Dijk, tweede kamerlid voor de SP. Ja. Hallo. Alles goed Jasper? Welkom, Zekers. Heb je er zin in? Ja hoor. Nou. Hey, uh, gefeliciteerd met Rens geleide. bij die is jarig. Ja. Hij ja, dat, nou, dat nou, was jarig, tot... tot pakken wij tien minuten geleden. Ja, wat maakt het uit? daar gaan we straks wel even Goed. Jasper, wat vind jij van het NPO-idee? Dat we allemaal NPO gaan heten. NPO. Radio overal Voor de luisteraars, NPO, dat betekent dus... Nederlandse publieke omroep. Voor het geval, je afvraagt wat is een godsnaam NPO. Ze zou maar kunnen, heb ik ook weken gehad. Maar goed, NPO is Nederlands publieke omroep. Ja, je mag nu dat plan helemaal Ja. Ik vond het briljant. Nee, het was echt een beetje... Kut! Uh, wat een kut idee! Oh, hoe raad je oh. het zo? Nee, dat moet ik niet zeggen. Nee, MPO1. Ik dacht, is dat een chemische reactie? Uh, wat gaan we doen? Uh, Nederland 1, 2, 3. Dat gaat gewoon prima. Uh, waarom moet je dat vervangen voor een onbegrijpelijke afkorting? Dus... Nou, waarom? Ja, dat weet hij ook niet. Nee, oh. nee dus dit was echt uh, bezuinigingen, publieke omroep, zware tijden. En dan ga je uh, zo'n mooi merk als Nederland 1 vervangen... door een afkorting die niemand kent. Hey. en voor de Nederlandse postduivenorganisatie... dus 100.000 euro geven voor hun website, de NPO. Je dacht toch dat het een geintje was, hè? Want wel wel dat lopen te janken dat ze hier moeten bezuinigen. En dan geef je... Oh, nu begrijp ik dat. Je doet een duif na. Ja, nee, ik een melken, gek. Nee. In de heel Den Haag staat vol met mannen nee, maar, op het dak. Hier ja, dus zijn zo'n ja. En die, die doen dus een die duif hebben na. Die doen dus, doe dus een gast na... Die een duiven doet. Sorry. Nee, want ik dacht dus, omdat ik zei dat ik die 100.000 euro had overgemaakt aan die, die organisatie, ja. die postduivenorganisatie, dat jij dat had gevraagd. Hoe? Nee. Dus ik wil zeggen, waarschijnlijk Giraal. Nee. Maar, maar het was nee. een duivenimpressie. Ja. Nee, maar, leuk. Nee, nee, maar duiven waren nog een jaar geleden, hadden we elke week een nou, met en... duiven. Nou, en? Ik vind duiven leuk. Dus ik gun het die gast, als het dat er dat uitgerekte duivenmelkers het zijn, vind ik dan wel weer leuk. Jan, uh, nee, uh, Ja, sorry. Ik, ik bedoel, ik bedoel Jasper. Uh, Jasper, maar ik zei Jan. Jasper. Uh, Ga dit door, zo'n NPO? Wordt dat dan doorgezet? Of kunnen jullie in de politiek nog zeggen... Doe door van normaal, man. Ja, je moet je afvragen of je dat wil en kan. Kijk, dit is het bestuur. Dit is jullie baas. Die heeft dit bedacht. Hoe meen je dat nou? De baas van NPO. Ik zit mijn eigen baas af te zeiken. Oh, hey, het is toch Een goed idee. Ja, maar dan meen ik alles. Alles onder de NPO is toch fantastisch? Nee, wacht even. jij bent... Politicus, hooggeplaatst, politicus, razend intelligent ongetwijfeld. Ik heb vier keer van de week geluisterd naar het verhaal van Haaghoort... waarom hij, het hem nodig en logisch leek... dat het allemaal NPO ging heten met allerlei achtervoegsels erachteraan. Ik snap het toch niet. Ik ook niet. Daar en ik, ik denk dat dit een, een misser is. Uh, dat kan. Maar uh, uh, het, is, het is een goed merk, Nederland 1. Iedereen kent het. Radio waarom? 1 heeft ook een charme van de duidelijkheid. Weet je wat ik een beetje gek vind aan het hele verhaal? Nou nee. ja, dat is mijn bescheiden mening ja. overigens, hoor. Natuurlijk. Nee. Het gaat om drie zenders. Daar gaat het er dus helemaal niet om. Het gaat om de omroepen die erop uitzenden. Die moeten smoel hebben. En, en, en dus hij zegt: ja, nee, maar we moeten het NPO Nederland 1 noemen. Want dan heeft tenminste de zender een smoel. Maar die, die zender hoeft geen smoel te hebben. Want het gaat niet om de zender. De zender is alleen maar de plek waar omroepen kunnen uitzenden. En weet je wie een smoel moet hebben? Omroepen! Dus het is gewoon lulkoek. Nou dat Henk, het, het neemt, het meent hij niet serieus, Henk, hè? <laughs> Henk, dit is... Nee, ik, ik speel je dus even met de emotie van het moment. Dit, ja, hè? nee, maar ik, ik ben het er ook niet mee eens... maar ik speel nee. advocaat met de duivel. Ja. Nu is het handig dat Jasper van Dijk zegt van... nou, ja. dat, zo kun je ook naar kijken. Nou ja, maar het, het verhaal... ik heb er ook naar geluisterd, van wat, wat wil je nou? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, de NPO moet concurreren met Apple, Google... dat was een beetje het verhaal. <laughs> Uh, uh, Henk, het, uh, dit, dit meent Jan weer niet, hoor. <laughs> ik moest gewoon lachen, want er gebeurt iets heel grappigs ja. hier. Henk? Henk had niets te maken met nee. dat idee. Nee. Nou goed, zullen we hiermee ophouden? Ja, ik vind we het uit. Het er zijn misschien belangrijke dingen aan de hand. Cyprus gaan we doen. We gaan Cyprus. kookt in, in Cyprus. De centrale bank heeft dus het internetbankieren lam gelegd. Banken gaan geld meer uitgeven. Allemaal omdat ze bang zijn. Sparens worden geript. En... Sparen worden geript. Is dit, een... Is dit ons vergezicht op Europa? Dat toch, nou, dat, dat, zou, uh, dat zou kunnen natuurlijk, uh, maar het ziet er niet zo goed uit. Als je spaarder bent in Cyprus, dan, uh, dan ben je dus goed uh, de sigaar. En uh, wij hebben ook gezegd van ja, er gaat 10 miljard euro vanuit Europa nu naar Cyprus, ja. het zoveelste land. Maar geef niet, dat eens van het ESM, hè? Ja, oké, okay, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk toch die lidstaten die eraan betalen. Maar wist je dat er heel veel Russen zijn die hun geld in uh, Cyprus hebben gestald? Ja, zwart geld. Russische maffia. Ik uh, ben heel benieuwd hoe die gaan reageren op het feit dat er 9,9% uh, van hun niet onaanzienlijke spaartegoed is verdwenen. Ja, of zij zijn heel blij dat dat geld uit Europa komt en dat de Cypriotische uh, spaarder een, st een stuk van zijn geld kwijtraakt om die banken overeind te houden. Uh, om uh, dat in feite door te sluizen naar die Russische maffia. Oh, wacht even. De Russische maffia, die hebben dat niet op een spaarrekeningetje staan. Maar die zijn wat? De eigenaar van die bank? Of in Maar die hebben daar mega bedragen gestald. Het is een belastingparadijs, Cyprus. Nee. Uh, dus dus het zo, zij zullen daar ook op aangeslagen worden. Maar zij hebben natuurlijk alle belang bij dat ze hun geld houden. En die steunoperatie van 10 miljard vanuit Brussel en ook vanuit Nederland... daar zitten zij op te wachten. En dat vinden wij niet zo'n goed idee. Jij vindt het geen goed idee om belastingcentjes... van Europe voor de Europese bevolking aan Russische maffia te geven. Waarom vind je dat geen goed idee, Jasper? In één keer goed. Nou ja, ik nee. vind het een raar standpunt. Mag ik dat even <laughs> zeggen? Ja, dat mag. Oké, okay, maar wat doen we dan? Want de, de, de, de, de, gewo gaan we weer. de gewone Cypriot, de, de, de, de kameraad van de arbeider hier in Nederland... de plotterende Cypriot met zijn ezelskar en zijn geitenhoederij, die is weer de, de, de dupe, hè? Ja, nee, zeker. Nee. Maar dat hebben wij ook altijd gezegd. Uh, het zijn de banken die er een potje van maken... Ja. en het zijn de burgers die mogen dokken. Voor Griekenland, voor Spanje, voor Italië en nu voor Cyprus. Uh, je zal het geld ergens anders vandaan moeten halen. Uh, je kunt kijken naar de aandeelhouders. Je kunt kijken naar een uh, transactiebelasting. Dus dat die banken elkaar, dat daar een percentage ja. wordt gerekend. Uh, als ze geld aan elkaar overmaken. Maar dit is toch een gebed zonder end. Ja, wat precies. is het volgende land? Nog even los van de RUS, hè, waar onze belastingcenten dan heen gaan. Het is natuurlijk ook best wel een griezelig precedent. dat we dus nu al gewoon in Europese landen. Spaarders hun centjes afhankelijk, afhankelijk ja. gaan maken. Van, ja, het is een beetje vervelend, maar uw bank heeft er een klootzakje van gemaakt. Oh, je ja, had een deposito-garantieregeling. Nou, die hebben we vandaag niet meer. Of u even 10%, 10 wil dokken. Ja, ja, klopt. Dat is, de, dat is gewoon struikroverij. Mag je wel zeggen, ja. Ja, daar ben ik het nou wel mee eens. Oh, Waar was je die mee eens dan? Dat iets met van maffia en Russen... Oh, nee, nee, nee, nee Hé, oh, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee, hey, maar eh, volgens mij. Uh, was uh, dokter uh, Rutte en uh, zijn vriend uh, Dijsselbloem... in eerste instantie helemaal niet zo'n voorstander nee. van die hulp aan Cyprus. En toen het er eenmaal uh, moest komen, toen zeiden ze... Ah, waarom niet? Zoals met alles in Europa. Precies. Daar word je er ook doodziek van? Dat hebben we eerder gehoord met Griekenland. Ik doe het met kiespijn, ik doe het met tegenzin. Toen kwam Spanje, nu komt Cyprus... Volgende, volgende week is het weer een nieuw land. Dit is, dit is, uh, dit is steeds hetzelfde verhaal. Er moet natuurlijk structureel iets veranderen. En wat dat betreft zou je goed moeten kijken naar de ideeën van de SP over een sociaal Europa. Geen ja, daarover laten we nog nou, veel nou, en veel moest meer je dat maar nou maar zeggen dank je. in het begin van het programma. Ja, We hebben zoveel tijd. Ja, nee, ja nee, dat komt er zeker van. Hebben wij nog meer? Nou, het probleem is een beetje. Het volgende, we gaan straks nog een, een ja. blok over Europa hebben. Want dat, ja. Jan en ik vinden dat heerlijk om daar tien minuten overheen te kunnen pissen. Maar, maar het probleem is een beetje. Dan zie je, de hond heeft nou ook weer een peiling gehouden dat het vertrouwen in de politiek ja. afneemt. Maar ja, als je natuurlijk... Ja, dit is wel voor jou scoren, want je bent in oppositie... En, en ik doe eigenlijk nu even je werk. Maar als je dan een premier hebt die altijd dingen zegt... van uh, geen geld aan de Grieken, en dan doet het toch wel... of nou, de, ik weet niet of we geld moeten storten in Cyprus... en dan doet het wel. Ja, vind je het ja. gek dat we geen vertrouwen meer in de politiek hebben? Zo is het toch? Zo is het helemaal, Jan. Maar het is wel een beetje breder dan alleen het kabinet blijkt. Het stort het hele, het hele ding. Ja, daar gaan we het doen. Maar het stort wel helemaal in. Zelfs de hoogscorende. Het uh, uh, uh, uh, fractieleider bij. Uh, is dat het benen? Jullie van jullie? Die, die had ook maar een heel mager. Zelfs stijfje, dat de, de, de scorende zit, zit nog rond een zes of iets ja, boven een zit, vijf. Klopt, boven klopt. Maar dat is dan wel roemer. Dat is dan uh, niet oh, verkeerd. zou ben je ik blij zeggen. met een onvoldoende. Hè? Nou ja, je moet het een beetje afmeten aan de anderen. Nou, dat en... vind ik een beetje fout. En dan staat hij er dus niet zo nee, slecht voor. Nee, maar het is toch een beetje fout. Nee, Jack... maar goed, ja, maar, maar uh, hullie heeft ook slechte te We zullen het echt binnen nu en vijf minuten gaan we het uitgebreid hebben... over hoe sterk u ervoor staat, of niet. Maar nu, allereerst, vind je het niet heel erg... dat dat ambacht wat je hebt gewoon eigenlijk... Door iedereen, nou ja, min 8 is wel gaat wel heel ver... maar erg serieus en erg blij worden we er allemaal niet van ja, in Nederland. Ja, precies. Ik bedoel, ik zou mijn geld liever stallen bij een tweedehands auto verkopen... zo langzamerhand dan bij de politiek. Want, want ze liegen. Mm -hmm. En dat is niet leuk. Nee, dat, dat, dat is zeker niet goed. Um, en dus moet je zorgen voor betrouwbare politici. En uh, als je zo'n coalitie hebt zoals we nu hebben... met Partij van de Arbeid en VVD... die totaal tegenover elkaar stonden voor de verkiezingen... vervolgens met elkaar in het bootje stappen... en dan allerlei halfslachtige sl compromissen gaan uitleggen... dan snap ik wel dat mensen denken... ja, uh, uh, je, je hebt iets heel anders beloofd. Dus... Okay. Daar is altijd een probleem. Al tot zover, want nu wordt het tijd voor een echt sociaal dier in Hand. deze uitzending. Hand. Hier is La Via Roos. Jaspers. Hey Jasper. geen <laughs> toch je bek? Dat is wel een theatraal van hier. La Via U weet dat het nieuwste hobby van groepjes opgevochte jongens... het in elkaar trappen van één persoon is. Met z'n allen zonder pardon of reden... een andere gozer helemaal in puin schoppen. Gewoon voor de leuk. Een doodzieke trend van het meest smerige wilde beestengedrag dat er maar bestaat. We kennen natuurlijk de kopschoppers van Eindhoven. Maar al snel waren er ook de kopschoppers van Oosterhout. Een van de daders zat donderdag bij Pauw en Witteman zijn verhaal te doen. Stefan de Bulgaar zat aan tafel te vertellen dat hij... Ja, ja dat hij eigenlijk het slachtoffer is. Samen met zijn bloedhondvriendjes trappen ze een gozerd driewerf de tering in... ...laat hem voor dood achter... Maar Stefannetje is het werkelijke zielige slachtoffertje. Want de jongen die nog steeds moet bijkomen van de rospartij van de achterlijke... had namelijk iets tegen een meisje gezegd en was een racist. Ja, eigenlijk was de bijna komen patiënt de aanstichter van het kwaad. Hij zou namelijk zeggen dat ze naar hun eigen land moeten gaan. En dat is heus niet leuk, hoor. En, en hij was begonnen met alles. Met schelden en met vechten en met discriminatie. Dus hij is niet het slachtoffer, maar de dader. En Stefan, die kon er dus helemaal niks aan doen. Het was namelijk nooit de bedoeling geweest om te mishandelen. Nee, echt niet. Stefan heeft zelfs iedereen tegengehouden. Want hij is eigenlijk een enorme vredesduif. En trouwens, dit was helemaal geen mishandeling. Dit was verdediging. Want die jongen begon. En nu is iedereen boos op Stefannetje, Terwijl Stefan een bijzonder schattig mannetje is. En hij heeft nog nooit iemand iets aangedaan. En Stefan is het Bulgaarse antwoord op kindje Jezus. En uiteindelijk bood hij... ondanks oh nou dat hij natuurlijk helemaal er niks aan kan doen. Toch zijn excuses aan kickbox trainer. Want die had hij wel teleurgesteld met zijn daad. De jongen die aan puinpoeier was geslagen kreeg geen sorry. Die had het namelijk helemaal aan zichzelf te danken dat de acht man hem bijna invalide hebben geschopt. Stefan verdient een bosje bloemen. En een hele harde trap ondersaachlijk reed richting Bulgarije. Ga naar je eigen land stuk vuil. Zo, ook weer opgelost. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat, nou, wat, wat, met passie toch schitterend. Er is niks tegen je te brengen. Echt niet. Nee, helemaal niks. Helemaal niet. Wat een kwaliteit. Ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk. Zeg, ze waren heel groot in de peilingen voor de verkiezingen, maar verloren dus tijdens die verkiezingen massief van de gematigde PvdA. Maar nu is de PvdA weer gehalveerd in de peilingen. Blijf er even bij. En weet de SP niet om een heel klein beetje te profiteren van, van de teloorgang van de grote concurrent. Nou, hierover en over veel meer praten wij verder met Jasper van Dijk van de SP. Onze Allervriendelijkste hoofdgast. Ja, wat, wat vriendelijk ben je. Ondanks uh, al het socialistische gezodemieter. Ja, ja. dat kan gewoon. Nou. Nee, maar je kan ook gewoon een leuk mens zijn en socialist. Dat, ja. dat bestaat. Eén sluit ja. ander niet uit. Nee, precies. Hé, hey, maar waarom, waarom kan de SP niet goed uh, profiteren van de... van de, ja, van de, van de, van de Samson Echeca... Hey, nou, ik zag vandaag een peiling. Ik weet niet of je die gezien hebt. Ja. VVD 25, SP 22. Nou ben ik de eerste om peilingen ja, te relativeren. Dat zijn peilingen. Ja, oké. Okay, nee, maar... Dus... Nee, maar we het over hebben. Hè, de PvdA is naar 18, als ik me goed herinner, ja. zelfs. Eh, maar wat je verwacht toch, hè, zeker omdat het, nou ja, het, het, het, het... Het verlies van de SP tijdens de verkiezing werd rechtstreeks toegegeven. Al die lafbekken die naar de PvdA waren gevlucht. Roemer nog heel boos en bitter over geweest dan zou je toch zeggen dat al die mensen die toen dachten... bovenstremmen strategisch, want anders loopt het mis... nu op een holletje komen terugrennen... en dat jullie kapauw alweer op 37 zouden staan. Dat zou ik denken. Denk yeah, mij no. nou, Wat is er aan de hand? Nou ja, kijk, je hebt die verkiezingen gehad. je hebt Het uh, kabinet is gevormd. En er zijn, ik geloof, vijf verkiezingen geweest de afgelopen tien jaar... Mensen die denken misschien... Uh, jeetje, Mina, we gaan niet nog een keer uh, naar de stembus. Hè? Ga nou eens een keer aan je werk. Dat ja. is wat ik vaak hoor. Ga eens een keer wat doen daar in Den Haag. Nou, Je ziet dat dit kabinet het heel moeilijk heeft. Daar uh, kan ik nog veel over zeggen als jullie dat willen. Want volgens mij hebben ze het niet uh, zo handig aangepakt... met die constructie. Geen meerderheid in de Eerste Kamer. Nu lopen ze de hele tijd struikelend nou, door de Tweede Kamer. Maar daar ben je dus de dus al. Eventjes een stapje terug wat je noemt naar nou de Eerste Kamer. inderdaad, de, jullie hadden... De SP had zelfs deze coalitie, weliswaar, he, maar heel krappe meerderheid in de Eerste Kamer. U, acht man en zij hebben ja. samen 30, 38, nou, ja. enzovoort. Dus en, en, en, het verraad van Samson is het toch een beetje. He, want je had toch verwacht dat hij dat, dat dat daar ja. meer zijn best voor zou hebben gedaan. Is een is, roemer daar nog heel. Die lijkt een beetje bitter. Is hij daar nog steeds kwaad over? Nee, volgens is, mij is dat, is dat veel minder nu. Um, maar het is waar dat doordat dit kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. En ze hadden er eentje kunnen hebben met Zou de SP. hadden er zelfs twee kunnen hebben met de CDA ook. Of met het ja. CDA of met andere partijen. Zie je dat ze nu gewoon uh, een soort invalide kabinet is het. Een, uh, een scharrelkabinet. Kan waarom, je het ook waarom hebben, ze dat, waarom hebben ze dat gedaan, denk eh, je? Ja. Dat is, het is echt overhaast gegaan. Ze hebben wel gekeken toen, die bij die formatie van, nou even kijken hoor, dit voorstel dat halen we binnen met de CDA, dit voorstel met deze. 66 is helemaal de lezing die Kamp erover heeft. Hè? Die, die, die, die toch een ervaren onderhandelaar, die, die, dat hoor nu telkens ook in de krant, van, er is toen wel degelijk... Uh, heeft Jij liefd, hoort iets uh, in de krant. Sorry, dan dat klas, kan dus knap, had, Je hoort het om... Ik, ik zeg twee dingen Nee, maar het is toch gek? Ik, ik hoor iets in de krant. Ja, je volledig ik lees het op tv. Ja. Ja. Excuus. Ja. Ik bedoel te zeggen, nee, je nee, hoort het om je ik, heen nee, nee, en je nee, leest ik, het in de dat krant. Dat wou je zeggen, maar dat zei je niet. Nee, maar we moeten het een beetje scherp houden hier. we nu de helft van het Dit is NPO Radio 1. Kijk. NPO Radio 1. Henk, sorry. Maar... Dat wij je zeggen, Jan. Henk? Sorry. Wat heb je allemaal in de krant gehoord? Af... Ja. Op... <hagarin interrupted> nee, nee, nee. Maar er is toen wel degelijk heel erg over gepraat. <sulent> en het ja. werd toen redelijk laconiek door al die andere partijen op gereageerd. Verduidelijkt. Dat is helemaal geen probleem. Kennelijk is Kamper ingetuind. In, in, in hem is kennelijk toch het gevoel gegeven door allerlei partijen dat dat allemaal wel zo losloopt. Is dat dan misleiding geweest of, of, of zij, heeft iedereen gedacht van... Heu, wacht even, het is misschien toch wel handig, die, deze politieke realiteit. En gaan we nu eindelijk... Ja, maar die fout is natuurlijk gemaakt door Samson en Rutte. Want die hebben dus te ja. gemakzuchtig gedacht... wij halen dat zaakje wel binnen in de Eerste Kamer. Maar die Eerste Kamer-oppositie, CDA, Brinkman, D66, SP... die zeggen ho ho... Voor niets gaat alleen de zon op. We gaan even goed kijken wat jullie precies willen. Jasper, ik ga helemaal niet zeggen... dat de mensen bij de socialistische partij rancuneus zijn. Dat hoor je mij niet zeggen. Mooi. Maar als ik jullie was... zou ik... dus denken... Kijk, de VVD, dat vinden jullie natuurlijk vreselijk. Het zijn de kapitalistische boeven. Maar de PvdA, dat zijn ook socialisten. En die hebben toch wel een botten roestige dolk... in jullie donder gedouwd. bij de verkiezingen. Ja, ja die, hebben jullie, die, die hebben jullie gepakt natuurlijk. En toen dachten jullie, zaten jullie bij elkaar, bij een high sessie En toen zeiden jullie, als ze bij ons komen vragen... voor, voor een beetje stemveef in de Eerste Kamer, kunnen ze het uitzoeken. Maar ook een dikke, dikke lul ook krijgen. Een dikke lul krijgen? Een, dikke lul, weet je, de uitdrukking. <lacht> yes. Ik denk niet dat ze zo praten bij de SP. Dat denk ik zeker van wel. Nee, maar... Nee. Nou, voordat Hele we een uh, uh, Sorry, sorry Jullie zitten nog niet te wachten om deze mensen aan de meerderheid te helpen. Punt. Oh vraagteken? Uh, nee, dat klopt. Mooi. Maar, en dan <laughs> nog zeg ik, kijk, als zij, het is heel simpel. Als zij met goede plannen komen, dan kijken we daarna en kunnen we die ook nog ja, steunen. is dat zo. Maar ze komen niet nee. met goede plannen, ze komen met flutplannen. Ja, nee, maar, maar natuurlijk zou ik dat ook zeggen in oppositie. Maar is dat zo? Is het ook niet zo dat, ze, dat, dat, dat zeg maar de rode hoek van uh, Rutte 2 met een goed plan komt... En dat je denkt, oh, dus, dus als ik het straks goed kwam mm -hmm. in, in, mm -hmm. in de Eerste Kamer... dan krijg jij applaus van Socialistisch Nederland. En daar hebben wij geen ruk aan. We kunnen ze beter op hun bek laten gaan. En dus, hè, Het is een, is een intro, Jan, dit is een intro. Ja, ik voel hem komen. Het, het, het verpolitieken Wat heb van de Eerste Kamer. Ja. Waarom zou je hun, uh, uh, uh, uh, of hen uh, die <laughs> lof gunnen... Ja, omdat je dan toch kan zeggen, ah, dankzij niet ons... het land. Als je nu zegt, het landsbelang... Heeft hier iemand vandaag het land gezegd? Nee. Um, nou, nee, dus, ja, dat zou ik je wel hier anders. Je, <laughs> ja, ja, dan ja, weet sorry, ik het niet hoor, meer. Als nee. <laughs> <Nee. laughs> ja, ja, ja, je niet maar iets voor het landsbelang wil doen als de politicus in de Tweede Kamer... Jan, Jan, zeg er niet iets van. <laughs> Uh, sorry, ik was even. Uh, oh, ja, maar je, uh, vertel me door Jasper. Nee, maar kijk, de Partij van de Arbeid, daar, uh, die heeft natuurlijk gekozen voor de VVD. En dat vinden wij buitengewoon ongelukkig. Ja. Want de Partij van de Arbeid past inhoudelijk natuurlijk ja. veel dichter bij de SP. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. Ja. Want wat is het programma van dit kabinet? Nou, Bezuinigen. Ja. En 3%, de heilige 3% uit ja. Brussel, ja. die moet gehandhaafd worden. Ja. Nu ja. ook verdedigd door Samson. Terwijl die voor september iets heel anders zei. Ja, ja. Het van was een totempaal. Weet je nog? Ja, heb je hem trouwens ook nog eens horen, speelers, daar was ik toevallig bij, over die sociale werkplaatsen, dat is dat, Wanneer het, als wij in het ja. kabinet komen, dan draaien we al die bezuinigingen op die wasknijperfabrieken dicht, want dit kan niet en dit is onmenselijk, en nu steunt hij het beleid om dat gewoon wel op te bezuinigen. Maar ja, dat is dus de politiek. Hè? Het is allemaal dat is... een konkel in Oké, okay, Dus duidelijk, jullie gaan geen poot uitsteken... om deze kansloze combinatie nou, te redden. Nou, dat heeft hij nog niet bevestigd. O, Ga je nog een poot uh, uh, uitsteken om deze kansloze combinatie te redden? Goede plannen steunen we, slechte plannen niet. Uh, we zouden het over de media kunnen hebben, bijvoorbeeld. Want, uh, Nee, maar los... Tiny Cox... Je weet dat ik die maak, hè? Dat... Tiny Cox... Dat, dat... Die mag jij maken. Maar uh, gaat Tiny Cox per definitie zeggen... Nee, nah. nee. Nee. Hij gaat dat niet per definitie zeggen. Maar het moet wel heel goed plan zijn willen ja zeggen. Dan. Wij kijken gewoon naar alle voorstellen die komen binnen. En kijk, ga niet zeggen... oh, de Eerste Kamer gaat opeens ook politiekje doen. Dat was altijd al zo. De Eerste Kamer, de coalitiefracties... die volgden altijd braaf de ja. regering. Ja, nu gaan ze een keertje nadenken daar... Uh, pardon, maar je hoopt er natuurlijk uiteindelijk op dat dit zo, dat zo snel mogelijk valt, of niet? Ik zie een terreinwagen, ik zie die vergelijking die Timmermans maakte met Europa. Ik zie een terreinwagen die, die veel te hard optrekt. En, en dan zie je dus zo'n kerel met een stuur in zijn handen zitten. En, en, en een motorblok, maar de rest van de auto staat nog 100 meter terug. Ja, precies. Dat is dit kabinet. Dus uh, ik hoef het niet eens zelf te doen, maar ik kan jullie voorspellen... binnen een jaar loopt dit zaakje vast. Priebal, maar dan dus hebben we binnen we een jaar hebben we weer verkiezingen. Hartstikke ja, leuk. Op wie gaan we nou stemmen? Ja, en wie of wat Kijk. gaat dan de SP... Wat ik, nu, met alle respect, hè. Ze met alle respect. Een dan weet dat de je zit rol... nee, je... rol... nee, je je toch een beetje in de rol van de traditionele mopper, mopper, mopper... Als iemand mopper, zegt, mopper, met alle dus respect, partij, dan weet dan de dat de je dat je gaat aangekomen. Het is uh, ja. een beetje voetjes in het zand. Een beetje klooien op details. Maar daar ga je natuurlijk de volgende verkiezingen niet mee winnen. Dus er moet iets nieuws. Is roemer nog vers? Moet er iets anders komen? Hé, je wil zeggen... Ja, wat? Je wil dit doen, Jasper. Met alle respect... Die Roemer moet gewoon weg. Dat wil je toch doen? Nee, ik, ik vind het prima als Roemer blijft, denk ik. Want ik heb er geen belang bij dat de SP heel groot wordt. Maar het is, <laughs> ja... Nee, maar je de, zei de, heel de, de, goed... De, de SP, of als partij, moet je niet uh, negatief een campagne ingaan. Nou, je kan veel zeggen, maar Roemer... stem tegen, stem SP. Dat hebben jullie jaren gedaan is buitengewoon, ja, hebben we jaren gedaan. Dat was twaalf uh, jaar geleden, oude campagne. Toen hebben we stem voor gedaan. Ja. En daarna zijn er nog honderd andere dingen ge gebeurd. Roemer, die doet het hartstikke goed, is juist geen zuurpruim. Je kan veel zeggen, maar nee. dat niet. Nee, we kunnen veel zeggen, maar een zuurpruim is het niet. Precies, en ik ben het wel eens. Je moet gewoon wel constructief, je moet het land... Oh, sorry, daar is hij. Het land. Ja, je. Je, moet, je moet Nederland perspectief bieden. We gaan het land beter maken. En we gaan niet de boel kapot maken. Dat, wil, dat is, wat mij betreft, het motto okay, van nou, de een... SP in de nieuwe verkiezingen. Maar het is zo dat hè, toen het heel goed ging met Roemer. toen, toen daar zei hij zoiets leuks. Want hij is een jolige man. Hij zegt leuke dingen. En hoppen de poppen, op een gegeven moment 39 zetels, weet je dan al die periode. Nou, iedereen hysterisch kwaad. Nou, nou, dus, van, de, van de NPO Radio 1 en de NPO NOS-journaal mochten jullie niet winnen. Dus ook werd een soort, soort SP-hetsen gevoerd, vind ik zelf. Mm -hmm. Dat is ook maar een bescheiden mening. <lacht> uh, en uh, uh, toen zijn jullie dus niet geworden. Liever gezegd, je bent geen moer opgeschoten, nog steeds 15 zetels. Maar het effect weet je nog, dat iedereen moest lachen en klappen. Dat is er vanaf. Men vindt hem nu een beetje dat hij denkt van ja, ik kan het niet echt. Wij zouden denken als het de voetbalclub was... Hm, moet je het, met het Roemer effect nog een keer proberen met dezelfde spelersploeg. Zoiets. Of wordt het tijd voor een nieuwe boodschap. Jongens, we hebben, jullie hebben het nu geprobeerd met de PvdA. Hier staat een volledig vernieuwde, razendscherpe, regeringsbereide... Fris geleide SP. Zou ik zeggen. Bent je bent heel hard op de tafel aan het slaan. Nee, maar je kan ook zeggen, uh, we hebben ons lesje geleerd afgelopen september. Het waren inderdaad harde klappen die we hebben gekregen. Maar daar zijn we natuurlijk sterker uitgekomen. Tuurlijk. Je moet niet te lang bij de pakken neerzitten. Nee. Was eventjes moeilijk, maar nu gaan we er met dubbele kracht tegenaan. aan. Ja, dus je staat nog achter Roemer, dus. En absoluut. Tenminste, Jan Marijnussen staat nog achter Roemer. Jan Marijnussen staat zeker achter Roemer. Wat is de baas? Nou, die, dat is de partijvoorzitter. En, uh, die heeft zoveel roemers in handen, daar word je niet goed van. Is de fractievoorzitter. Dat valt reuze mee. Ik dat denk dat als Jan Marijnussen zo doet, dan uh, zit er een andere. Dat denk ik niet. Zou jij het ambiëren, Jasper? Want ook bij de SP zijn mensen met ambitie. Je gaat toch geen nieuws maken, hè, deze uitzending? Ik hoop het niet. Nee, dan moet ik een persberichtje tikken. Daar heb ik echt geen moe zin in. <laughs> Mooi. Maar dan is het antwoord nee. Jij ambieert niet om de baas van de SP te worden? Nee, nee, nee. nee. Ik, ben, dat ik ben Kamerlid en dat is fantastisch. Maar fractievoorzitter is zwaar. Dan, dat dan is moet toch je, wat je echt wil. alles in de gaten houden... En respect voor iedereen die het doet, inclusief Marianne Thieme en alle anderen. Maar een Kamerlid heeft een aantal onderwerpen. Ik doe nu onderwijs, defensie, ontwikkelingssamenwerking. Geweldig, is ook al heel veel. Maar een fractievoorzitter is echt acht dagen per ik week deze. Ik vind het een beetje iemand die uh, bij uh, come on and shit voetbalt... en die uh, als er dan gevraagd wordt van uh, wil je bij Ajax voetballen... nee, dat lijkt me... ja, gaat zo'n bal zo snel, daar heb ik niet zo zin in. Nee, is wat anders, want ik zou graag bij Ajax voetballen... misschien nog beter bij Feyenoord... Maar uh, dan dat, uh, zou ik wel rechtshalf willen staan. Oh ja, en niet uh, in de negen. Kijk. Hé, hey, maar dat is ook vaak dat, die, dat mensen van de SP voor Feyenoord zijn. Is dat, dat zo? Bijna allemaal. Dat verbaast me niks. Dus nee, het maar een arbeiders arbeidersclub. maar ja, opstropen. U terecht, Rotterdam. Rotterdam. Volgens mij is, staat wat gewoon ook in jullie contract tekenen. Van, ten eerste dok je twee derde van je, van je salaris. En je zegt over dat je voor Feyenoord bent. En je check. Oh, nee. ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat voor checken roken jullie? Nee, maar ik was al Feyenoorder uh, in, op de basisschool. Echt waar, joh? En, uh, dus dat opvoeding is dat, dat... Maar je hebt wel gelijk. Er zitten veel Feyenoorders bij SP. Echt, hè? Dat klopt. Ja, en, en uh, van Quinterstein is er Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het andersom is. Er zitten veel SP'ers bij feyenoord en, en feyenoord fans zijn misschien wel meer. Nou, goed. <laughs> Nee, ik zie het niet allemaal op de SP-stemmen gek genoeg, de harde kern. Maar goed, de, laat maar dat, dat, ja, ja, dat is een leuke, gevoels, leuke stelling. Gevoelstechnisch zit dat vreemd. Ik nou, vind dat jij lekker aan het filosoferen bent geslagen. En dat vind ik mooi. Oh, dankjewel. <lacht> Want je hebt ook iets aardigs gezegd. daar nou, loop je nou weg dan? <lacht> nee, maar ik bedoel... Je moet lekker doorgaan zo. Oh, je gaat uh, Johan Derksen doen? Dus jij gaat, gaat weglopen? Oké. Oh, Oh, zien in één keer de, de, luister, de luisterdichtheid ertoe de Goed zo. Moet je nog één zeggen? Jan, hemskerk gaat ze weg. Nou, moet je zien. Twee weken lang heb ik hier aan, heb ik hier aan zitten researchen aan dit onderwerp. <lacht> en ik laat me dit verdomme niet door jou een beetje de neus boren. Prima. Zeg iets anders. Uh, <lacht> Zullen we het radiospel doen anders? Oh, je zegt we zijn toch niet lekker bezig. Laten we dan ook gewoon helemaal ja, naar, naar, naar de diepte de, van het puntje gaan. Dat naar het puntje gaan. Nou, ja goed. Klaar. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Oh, is het niet fijn? Ik leg er nog één keer uit. In het Er zitten er drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0 en dat is gratis. Dus spelers kunnen ook bellen. Als je herkent. En de winnaar krijgt het enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, het echte Janne t shirt En die mag je ook delen met de partij, als je wil. Dan knip je de mouwen en het boordje eraf. En die mag je dan houden. Is er een filosofie aangaande t shirt bezit? Uh, ja, die moet je natuurlijk eerst eventjes uh, laten zien. En, aan Jan. Uh, <laughs> aan Jan Nee, neem ik aan. Ja, en dan zeg je, uh, Jan, uh, gaat deze door? Kan de, deze. De oorskeuring. Is hij niet te paars? Ja, is hij niet te, Ja. En dan zegt hij, nou, is wel oké. Okay? <laughs> ja. En dan komt de schaar. En dan krijgen we er allemaal eentje. Nou, ja, mooi hè? Hartstikke goed. Eh, nou, in ieder geval, misschien is het dan ook goed, bel 080121, maar dan draaien we tussen het fragment. Oh, je wilt het spel ook laten horen ja, aan het volk? Ja, dat hij niet. Invallig gisteravond in Tilburg in het nieuwe clubhuis van de SGP. meldt Argos, dat is het onderzoeksprogramma van Radio 1. Nou, ik, ik, moet, ik wil niet veel zeggen, maar het is zo slecht geplakt dat, dat het werkelijk. Ik vraag me af wat de kabouter dit weekend heeft gedaan. Want hij was net ook heel traag met die, met die Godwin. Ja. En, en, nou ja en het is ook een volstrekt onherkenbare fragment. Kan je, je nog van? één keer laten horen? want Volgens mij was dit niet eens, nee. is dit niet eens, komt dit niet eens uit het nieuws. Dus nee. invallig gisteravond in Tilburg Inval... in het nieuwe clubhuis van de, de, de, van de SGP. Dit Argos, dat is het onderzoeksprogramma van Radio 1. Nou, het is dat ik het, hier, dat ik het hier op een papiertje heb staan, anders had ik nog zeven jaar kunnen raden. Maar misschien zijn onze, onze, onze, onze, onze luisteraars intelligenter dan ik, waarschijnlijk zelfs. En we hebben aan de telefoon... Ah Jan, je bent Paul. best intelligent. Je moet ophouden, ik ga voor. hoor. Paulus! Hé, Echt Janus. Hé, Paul, hey, Paul ja, ja, heb je drie antwoordjes hey. voor ons? <laughs> hey, Echt Jasper. Hallo, sorry, maar ja, even een slokje. Dus een stukje interactie met de mensen, dat is leuk. Kijk. Hé, <laughs> hey, echt een paal. Nou, schiet nou maar op. Hier komen de antwoorden. God, dat lijkt verdoemd dat ja. het zonverzicht te wel. antwoorden, de punten uit Israël. <laughs> nou, schiet nou maar op, ja. Um, oh, je weet het oh. niet, hè. Inval in Tilburg. Ja, dat ja, is ja, heel goed. Dat wa dan? Was ook letterlijk de tekst: Inval in Tilburg. Ja, dus die heb je wel goed. Maar <laughs> Waar? Waar? Heeft het onderzocht. wie? Wie? waarom heeft dat onderzocht. Nee, maar al, het gaat niet lekker. Ik wil Fabio. Oh, leuk. Dat is toch een soort buitenlands tintje? Fabio is het. Fabio? Fabio? Okay. Ben je uh, Italiaans of zoiets leuks? Nee, ik ben niet Italiaan. Ben je dan iets anders dan Nederlands? Ja, eigenlijk wel. Ik kom uit voorhand. <laughs> Ik kom het ja. voorhoud. Nou, weet je wat het is, al, het is best wel ja, gewoon dat... inmiddels... dat mensen, Nederlandse mensen gewoon hun kind Fabio noemen. Nee. Het is misleid, maar het, is, het kan ja. ja, maar je weet ja, dat, ja, ja. Dat, dat NPO Radio 1 graag een multiculturele cel zijn. zijn. Ja, nee, dus als ja, het dan ja. een Spanjeel of een Italiaan was geweest... Is dan hadden wij ja, uh, ping, ik ja. zei geld. Hadden we geld gekregen. Dus, dus uh, oh, Fabio. uit Mozambique. Nou, hartstikke leuk. Nee. Nee, dat ik is leuk. Luister luistert uit Mozambique. Nou, wat zijn de punten De uit Mozambique? Fabio het voorhoud, heb je ook ik heb een idee wat, wat het antwoord op de vraag, eh, althans wat de fragmenten waren, of niet? Nee joh. Uh, ja, volgens mij het antwoord, uh, zeg maar het eerste fragment. Ja, precies wat dat uit, is nog volgens mij um, seks zonder condoom. Ja, dat is goed hoor. Zo hartstikke bedankt. <lacht> seks zonder, <lacht> zonder condoom. Frans, uh, ben je <lacht> daar? Oh, zeg, wat is dit nog langer nacht? Ik ben Frans. Hi, I'm Frans. I'm Frans. De broer is van, hoe heet die nicht die danspoot van vroeger? Barry Steve. Barry Steve. Barry Steve. Ik heb Steve helemaal. Ja, gewoon doorgaan. Doei, Frans. Ik heb hem gewoon gezien hier. Zullen er ook normale mensen naar dit programma Nee, waarom eigenlijk ook? Hey, John! Hoi, we zwanging! Ik ga vragen wat key. Daar is een video rikkere paar. Weet je wat we misschien moeten doen? Dat het gewoon niet meer gratis is. Dat we gewoon een kwartje per seconde zaken hebben. Ja, en Jan dan? Ja. Jan wil iemand meedoen met dit spel. We moeten hier van af joh. kan een... Jan? Hallo Jan. Hallo met Jan. Kijk, dat is een normale man. Hé, hey, echte Jan. Dat is goed jongen. Yeah. Alles prima. Hou mooi, weet je misschien de antwoorden? Nou vertel het maar. Ik doe een gok. Ik zeg een van Daru. Ja ja ja ja ja hoor. vrouwen op de kieslijst van de N. Volgens mij was er een onderzoek bij Argos dat er allerlei misstanden waren. Ja ja. Het ziekenhuis in Den Haag hè? Ja klopt ja. Ja zien we. We hebben een winnaar. Godzijdank. Geweldig Jan. Jan, ik heb een enige, echt enige, echt enige, echt enige, echt Jan T-shirt. En ik wens je heel veel succes mee met wat dan ook. En nou ben ik dus in de war Jan. Nee, ik ben niet de man, maar we gaan denk ik een fijn stukje muziek doen. Dat is ja, leuk. Nee, dat, dat, ja, dat kan. Waarom okay. doen we dat niet? Dat nee, doe maar wel. Zullen we een fijn ik stukje staal. muziek doen? Ja, ja, een fijn stukje muziek. <laughs> Dit is Amy Winehouse, toch? Is die, die dood? <laughs> <laughs> dat is echt helemaal niet geinig. Ja, is wel leuk. Heb ik vanavond geleerd van jou, dat je mensen zijn Nee, ik begrijp het niet. Hé, hey, uh, oh, we zijn alweer doorheen aan het praten. Kun, uh, uh, kunnen we niet een momentje vinden dat we dan alsnog ons mond houden? Maar ja, dit dus is al... Ja, dit heeft... Ja, doe maar uit dan. Ja, doe maar uit. Uh, ik zou uh, je nog een keer kunnen draaien dat we, uh, zeg maar, alleen maar uh, toch voordat zij begint te zingen... Dan, tot dan praten we gewoon we. Nee, door gaan is, gaan met, is, het is met het programma. Nee, maar dat is dit joekie. Dus dat, dan Jawel, maar... alleen het muzikaal en dan, net voordat zij ja, maar maar dus, zeg maar, mee... gaat zingen, ja. dan zeg je... En hier heb je Emmy Oké, okay, <laughs> ja, doe, ja, doe maar even. Maar dan. wat ook kan gewoon zitten. Ja, dus je nee, gaat maar, maar, zet, je zet hem, hem nog één keer aan. Ja. Godverdomme, zullen we gaan like? Ja, het. Ja, zo kan het er niet. weer uit. Ik heb een idee. Eh... Jij hebt een idee. Ja, dat hij die muziek gewoon verder zitten. Dat is aan dat is het plan? Ik word helemaal nerveus ja, van. Ja, laat maar hangen. Ik word er ook ik, helemaal doodziek ik, van. Ik. ik vind het ook niet eens mooi. Nou, nog, zullen we nog één? Oh, nee, doen we niet. Nou. Ik heb een beter idee. We gaan even we hebben aan de telefoon namelijk hangen. Ik weet niet eens hoe die voornaam zich, maar Chicky! Chicky Loewenstein overleefde in zijn jonge leven. Al een bom slag, Jan. Een zelfmoordterrorist en een rampenvlucht. En deze week bracht hij het er levend af. In de file des doods tussen Parijs en Lille, Waar hij liefst... 31 uur vast stond en moest plassen in een fles, denk ik. Maar dat weet ik niet. Maar we bellen dus even met onze onfortuinlijke landgenoot Chicky Loonstein. Hey Chicky! Of meneer Loonstein, wat je wil? Gieski, Gieski, kijk, Gisky. dat hadden we kunnen weten. Gis uh, meneer Grisky? Uh, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Hoe was dat nou? Ja, want... Oh, morgen, ja, precies. Nee, ja, Het is omdat het ochtend is. Ja, okay. u, u was de hele dag te horen op Radio 1 omdat u in die vreselijke file stond in de sneeuw. Hoe was dat? Ja, het was, uh, het was bar en boos. Het ja. is uh, s ochtends begonnen met uh, dat ik eigenlijk voor vrienden en familie uh, wat foto's had geplaatst op Facebook waar een, uh, een, een, een vriendenjournalist op reageerde. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, dat was je ja, economie-redacteur en... economie van uh, Radio 1, was dat, hè? Ja. Uh, nee, het kwam eerst van de Telegraaf, oh, komen, oh, daarna, ja. daarna heeft het ANP en uh, andere nieuwsdiensten hebben het al snel opgepakt. Want iedereen ging u bellen in die file en het eigenaardige was dat u uh, altijd dat soort dingen meemaakt. Ja, ik heb daar uh, een aantal vragen over gekregen en ik ga ook hier zeggen dat ik uh, geen verband zie tussen de eerdere ervaringen waar je eigenlijk, als je uh, gedurende bijna tien jaar deel uitmaakt van de Israëlische samenleving, niet aan ontkomt. Oh, oké. Okay. Uh, en een onvoortuinlijke uh, uh, ervaring op een al vlucht. Ja. Want... Uh, waar je ook niet om vraagt uh, van tevoren. Nee, vraag je niet om. Um, nee, maar omdat... Goed, maar dat laat zand uh, erover dan, of sneeuw erover zou gaan zeggen. Nou, dat moet maar niet maar doen. ik Ik, ik, wil, ik ben nee, maar nog... het, maar, ja? het punt is namelijk dat mensen zeggen dat, dat Chicky helemaal niet in die, uh, in die file stond. maar ja, Dat is allemaal gecheckt door, door de GPS-coördinaten van de telefoon en zo. Ik vind niet dat we meneer Loonstein uh, nee, in verlegenheid niet. moeten brengen... en nou. doen alsof we dat niet geloven, want we geloven hem wel degelijk. Uh, ik, ik zou het graag van één keer willen willen horen. Niet. Kunt u nog een soort van, van, van, van, van, van korte samenvatting geven? Want 31 uur is een lange tijd. U had weinig benzine toen het begon. U had volgens mij 32, ook heel, dus veel, lang, heel nee? veel, heel veel, heel uh, veel uh, proviant. En zo, hoe is het allemaal gegaan? Vertel eens even vlug nog voor de luisteraars hoe het allemaal ging. Vindt 33 uur ook lang, hoor. Nou. Uh, 31 en een half uur in totaal. Oh. Uh, ik ben maandagavond, steeds 11 uur, ben ik uh, vertrokken uit Parijs. En uh, dat ging van kwaad op erger. Was niet slim eigenlijk, hè? Nou, ik heb me redelijk goed ingelezen en er was... Uh, niks waardoor ik moest consolideren dat ik die weg niet, niet moest beginnen. Want okay. ik had hem pas een paar uur eerder had ik hem, uh, op de heenweg afgelegd. En toen waren er ook geen problemen. Ja, oh. Oké, okay. nou, pech gehad dus, het begint dus even. En nu rijdt nog een tijdje door. Hoe gaat zoiets? Het uh, gaat sneeuwen, je, neer, oh, je weet niet hoe het gaat sneeuwen. Uh, en en omstreeks één uur sta je uh, muur en muur vast. Ja. Toen hadden we twee kruisen boven de weg gezet, boven beide uh, banen. Uh, en later heb ik gehoord dat ze ook twee politieauto's van, van voren hebben gezet... om gewoon dat verkeer af te stoppen. Oh. Uh, en voor je het weet sta je uh, drie, vier uur later helemaal ingesneeuwd... in nou, ruime meters sneeuw. En dat heeft zich later nog uh, doorontwikkeld tot ruim anderhalve meter sneeuw. Zo, dus uh, tot het dak, zeg maar. Je kon zeg maar, uh, niet meer uit de auto komen, alleen op het dak staan nog. Ik kon niet meer uit de auto komen de keren dat ik eruit ben gekomen... Ja. Uh, ging de deur inderdaad niet meer open. Oh, en, oh. Uh, dat is gek, hè? En dan moet je via het raampje, ja. Via het raampje maar je dat ik de, dan, Wat ik dus dan voor me zie, is een soort van enorme sneeuwvlakte... waar dan auto's onder zitten. Ja, uh, dat nee? klopt. Maar dan gewoon dat je, en dan ja. kom je dan uitklimmen. Ja, nou, 31,5 uur. Even op de vierkante meter. Je klimt dus uit, oh, klimt uit het raam. Uh, de, uh, uh, excellentie uh, Van Dijk wil wat vragen. Oh, mag, mag ik ook Sorry. wat vragen? Ja. Dit is Jasper Van Dijk van ja, de van de SP. Want u, euh, van Dijk. Hallo, had u, had u dan de tijd toen u in die uh, sneeuw zat, in die file, om uh, die foto's op Facebook te zetten? Nou, die tijd zou je ongetwijfeld hebben, maar had je, was er bereik überhaupt? Ja, op ja, de, de het bank in de badhoofdorp is genoeg bereik. Oh. Ja, het is gewoon een uh, Franse openbare snelweg. En wat dat betreft is uh, Frankrijk een redelijk doorontwikkeld land... dat je eigenlijk in de meeste gebieden, voor zover mijn ervaring reikt... wel ja. uh, mobiel heel, bereik hebt. Heel maar... erg ontwikkeld, maar je staat wel 32 uur in de file. Dat is gek, hè? En u dacht van, laat ik eens wat foto's op Facebook gaan zetten toen? Ja, uit verveling doe je rare dingen. Oké. Okay. Nou, ik ook, ook wel doen, maar, er, een maar, maar heeft u, heeft u nog. Uh, op een gegeven moment was er het verhaal van de, van de, van de vrachtwagenchauffeur met suikerziekte. en de voorbijkarrende uh, sneeuwschuiver aan de andere kant. Dus u heeft met verenigde krachten die man uit, uit zijn cabine gehad. Cool. Wat gek is, want de auto was dichtgesneeuwd. Ja, nee, maar die is door het raam Jan, oh, moet ik nog alles uitleggen? Je is een mooi verhaal. En verder bent u ook nog op zoek geweest naar proviand op een gegeven moment, geloof ik. Ja, Ja, ik heb toch honger. Ja, na 31 in een half uur heb je, heb je honger, maar die, die begon al eerder. Uh, ik heb De nacht heb ik uitgezeten uh, en ook de ochtend totdat het middaguur aansloeg. En toen, uh, toen was de benzine echt op. Oh ja. Uh, en, en hoe gaat het dan? doe je niet... dan af en toe even je motor aan om nee, een beetje dan warm te is de krijgen. Ja, maar je had al vanaf het begin af ja, aan een, klein, een redelijk kleine hoeveelheid benzine, toch? Dus ik kon niet constant die motor ja, laten roken. Ik kwam vast te staan met net iets minder dan een kwart tank. Okay. En oh, ja. ik zei in, in een normale auto: dat is ja. maar 50 liter. Een, een, frank, een ja. uh, vrachtwagen beschikt over, wat ik begrepen heb, ongeveer 400 liter diesel. Ja. Uh, dus die heeft wat langer. Uh, in een personenauto hou je het maar beperkt vol. Ja. Um, ja en Heeft u uh, zich kunnen opwarmen aan uw mobiele telefoon? Want u was de hele tijd zeg maar, in contact met Radio 1 en dat ding stond rood gloeiend. Grappig, rood gloeiend. En dan wordt die warm en dan kan je daar opwarmen. Want ja, het is toch koud als je 32 uur in een file staat met sneeuw tot over je dak. En uh, nou ja. Nou, de professionele lui van uh, Radio 1 die hebben inderdaad voor wat uh, afleiding gezorgd. En ik was heel blij met mijn oplader die in de auto zat. Ja, NPO Radio 1 is het hè, tegenwoordig. Ah, maar u bent ook nog weg geweest toch om, om op een gegeven moment om, om benzine en, en, en eten te, en drinken te vinden? Ergens, ja, niet? ja, ik ben om een uur of drie ben ik uit de auto geklommen. En bij een vrachtwagenchauffeur uh, uh, heb ik onderdak gekregen voor een uur of drie. En toen ben ik aan de tocht heen begonnen uh, naar een tankstation... Bijna vijf kilometer terug in de richting van uh, Parijs. Kan u wel lopen met anderhalve meter sneeuw? Op, was de andere dan... weg, op de andere weghelft kon dat, want daar hadden oh, ja. ze 4 uh, uh, ja. uh, ja. En daar reed je geen auto's. En daar reed je geen auto's, dus daar kon je gewoon, uh, Is kon je, gewoon je gang gaan. was dus een soort autoloze Kom je dan in zo'n zo zo situatie, nou, om de vijf meter een auto, zijn er dan ook gezellig andere mensen die meewandelen? Maak ja. je nog wat vrienden daar? Of hoe zit Jij dat? wilde vragen stellen, uh, dat wilde ik eigenlijk ook stellen. Oh. Uh, in dit soort situaties kom je altijd dan een lekker wijf tegen ja, die zich ook dood na 32 uur. En dat je zegt: zeg meisje, uh, jij hebt misschien een automaat, maar deze jongen heeft een uh, flinke versnellingspook. Nou, er stonden 17.000 vrachtwagens en ik ken heel weinig vrachtwagenchauffeuses. Ah, oh, dat zou je zijn altijd zien als een keer vast. Oh. Uh, ja, en zo'n zo, dus, de vrachtwagenchauffeur, heb je ook niet gezegd: trek in. Nou, misschien na 32 uur denk je van nou, het is toch eten. Nee hoor, dat gebeurt ook na 32 jaar niet bij mij. Oké. Oh. Uh, ja. Maar het antwoord op die vraag is uh, nee. Ah, nu weet ik de vraag niet meer. Maar nee, maar dat, dat was dus niet iemand. Want nee, maar ook geen, ja, dus bij een vrachtwagenchauffeur. Maar je kan je ze voorstellen dat, dat, je, dat je toch niet in je eentje op pad wil door die, die ellende heen. Dus dat je misschien zegt, nou kom, we gaan met, met een ploegie of zo. En nee, in het benzine station terugwandelen. wandelen. Ken de film Live? Daar gingen ze op een Wat? gegeven moment elkaar opeten. Heeft u daar ja, aan gedacht dat u op een gegeven, gegeven moment dat de, dat de Billen van een van de aardige Poolse vrachtwagenchauffeur moet opkanen? heeft u daar wel eens aan gedacht? Nou, zo dramatisch zou ik het ook weer niet willen maken. Oh, uh, dat valt er nee. Uh, ik heb wel de tocht uh, in ieder geval terug met een aantal lui ja, uh, samen samengedaan. Ja. Uh, dat was het zwaardere gedeelte, want dat was min 7 met wind tegen. Ja, dat is niet lekker. D dat is, uh, nee, dat is niet prettig. Oh. Had u dan een soort van, van paaltje neergezet waar de auto was? Dat lijkt me ook nog best wel eng. Als je je auto mist, dan last hij dus in die woestenij. Ik, ik ga altijd mijn naam pissen in de sneeuw. Als het, als het, als het... Ja, als het dan weer sneeuw valt, en, en, en, en, en Meneer Chicky, heeft u uw naam gepist in de sneeuw? Nee, dat heb ik niet. Ah. Ik heb wel het kilometerpaaltje onthouden. Oh, kijk. Ja, en die staat namelijk helemaal niet onder de sneeuw, want kilometerpaaltjes... Ja, die zijn meestal nee, 2,5 was... meter hoog. <laughs> Chicky, je staat ja. gewoon in Bad hoeven Oeverdorp, man. <laughs> Je hebt daar helemaal nooit gezeten, je hebt gewoon de NPO Radio 1 de hele dag in de sein genomen. Trouwens, prima, goede Ja, hoor. idee. <laughs> Gefeliciteerd. Maar misschien dat die meneer van de SP, zijn collega van de P van de A, die heb ik een brief geschreven... Ja, dat wou ik nog vragen. Heb je nou echt, is dat waar, even. heb je een, een, een brief geschreven aan Wat? minister wacht Timmermans? Even. Vertel. Wacht even, ik ben aan het onthullen dat Chicky in Dorp gewoon een beetje de NPO van gek zit te houden. Ja, ja. En nu gaan we het over een brief hebben? Ja, sorry. Gek! Maar waar, waar, waar, waar ging die brief over? Ja, ik heb hier een brief uit mijn auto. <laughs> ik, ik, ik weet het, ik heb hem gelezen. Die minister zo, Timmermans, jij die, die, die, die, uh, die, die, die, vond dat hij jullie Jillik in de steek gelaten heeft. hè? ik ga snel een bad hoeven door Nou, in de steek gelaten, dat is een ander statement. Ja. Meneer Timmermans, die is geen knip voor de neus waard. Nou, dan ga je al. Dat is, is krasse taal. Waarom niet? Uh, omdat meneer Timmermans waarschijnlijk weer ergens bezig was met. Het bedrijven van symboolpolitiek. Waar hebben we nou opeens? Uh, in plaats van in actie te komen. als er niet één, maar meerdere onderdanen. want ik was niet de enige Nederlander. Uh, ja, min of meer. Uh, staan kapot te vriezen in de Franse kou. Ja, u was u was vindt, uh, Chicky dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken had moeten ingrijpen. omdat u dus 31,5 uur voor Jan Joker. in een auto in de stijl stond? Ja, de oproep was al gedaan na 12 uur. Uh, ja en met de, de rem van alle vier het niet meer want toen uh, kan ik op eigen kracht zeggen. Um, maar met uh, Timmermans die had inderdaad wat mogen doen ja ja nee vind ik ook wel want uh, het is toch wat als ze een onderdaan uh, ja, de hele dag zo'n beetje zit te bellen op de bank in Batoufedorp ja dat is inderdaad wat ja <lacht> nou Chicky ik vind het top Dankjewel, jongen en hou ja, je het was een super grap je, je hebt de uh, NPO Radio 1 heb je goed uh, in de in jaar genomen dat vind ik mooi en dat moet je vaker doen nou, dag Chickie. Daar ga ja, je ook even dag ja, dag, dag Super bedankt voor oh, de telefoon te komen. Dag. Prettige avond. Prettige avond, ja, dat is toch top. Nee, maar dat is toch fantastisch dat je gewoon. Ik, ik zit je op, bent een cynische man. Nee, maar hij geeft het toch zelf toe. Ik zit op een gegeven moment aan de Radio 1-journaal. En een e journaal, -journaal Die belt de hele tijd met die man. Terwijl je, je, je, hoort, je hoort gewoon op de achtergrond. Hoor je, tram 12. We zijn er. <laughs> <laughs> oh, en hoe is het? Koud? Ja, het is heel koud. Nah, ja, ik moet zeggen. Ik, ik, ik, alleen, alleen al gewoon omdat het leuk is. Vind ik. Dat het, dat, of het nou waren ze niet. Zeer niet eens. Ik vind het al prima. Dat, dat, ik wil het altijd al Chicky elke ramp. Dat dan weer blijkt dat Chicky daar is. <laughs> Chicky <laughs> dat is, gewoon... de, is de nieuwe regio ja, die Er zit ja. gewoon altijd aai ja. ja. van wat dan ja. ook. Weet je wel. Gewoon, ja, precies. Echt wat er op, Vind jij ook dat Frans Timmermans iets voor Chicky had moeten doen, Jasper van Dijk? Hij had daar linea recta naartoe moeten rijden, natuurlijk. Zo slecht dat hij dat niet gedaan heeft. Ja, Den Haag, Badhoevedorp. Oh, Dorp, kan hij even een kwartiertje... Half uurtje, Nou goed, uh, dat er volgens de SP niet veel deugd aan, kabinet Rutte 2, ja, is geen verrassing. Uh, maar hoe dan uh, moet, uh, dat weten we eigenlijk ook niet. We voelen de bui wel hangen, maar praten dapper verder met onze hoofdgas Jasper van Dijk. En Jasper, uh, echte Jan een, uh, heeft ook een klein spelelement... En als hier een socialist zit, mag hij sterke schouders niet gebruiken. All right. dat dus nou ja, is nog nooit gelukt hoor. Dus je zou de eerste zijn die het wegkomt zonder deze term te gebruiken. Dat we, we, we mikken er ook wel een klein beetje op om het je uiteindelijk gillend te laten Ja, dat, dat is dat, dat spelletje. Uh, ja, um, dat zo van. Geen ja, nee. Ja. Uh, hoe moeten we eigenlijk uit de crisis komen, Jasper? <laughs> <laughs> nou, ja, maar nou, zitten joh. Ik weet wel wat ik wilt zeggen. Je doet ook media, hè? Je hebt net al het plan van, uh, van Henk Haag. Goed, Henk Haag, uh, alles goed, goed, Henk, goed Henk, uh, Niks aan de hand, joh. Ja, ja prachtig mooi. Uh, van de NPO. Maar binnenkort wordt er ook gesproken over de toekomst van de omroepen. Nu denk je, waarom beginnen ze erover? Nou, omdat Jan mij bijna dagelijks opbelt van... En hey, dan ben ik straks broodeloos. Hoe zit het met die fusies en de Nou, het kabinet wil uh, twee dingen... 1. 300 miljoen euro bezuinigen. Dat ja. is een derde van het budget. Ze dus dat... wij wel helpen trouwens. Zo, eventueel. Dat zitten we niet mee? Dat is fors. Ja. Nou, en 2. Ze oh. willen inderdaad minder omroepen. Ja. Dus omroepen gaan fuseren. Van 20 naar 8. Ja. Exclusief Poont en Wakker Nederland. Die moeten het zelf maar uitzoeken omdat dat nog aspirant-omroepen zijn. Oh jee. En dus dat is gek. Hè? betekent dat jullie nog een uh, partner moeten zoeken. Uh, en dan in 2015 of zo daarin op moeten gaan. Maar Jasper, Stel nou hè, dat niemand met ons wil fuseren. Ja, ja, dan, ja, ja. dan is dit gewoon een leuk experiment voor vijf jaar. En dat geld wordt weggeflikkerd. En uh, doei, daar was het dan. Nou. Dat is toch een beetje raar beleid. Dat is dus een uh, goede vraag, die uh, we in het debat ook... Ja, je moet de politiek in, joh. Lijkt me leuk. Uh, die we in het debat ook kunnen stellen, wat snel gevoerd zal worden. Want inderdaad, de regering zegt, acht omroepen max, en that's it. En die acht, die zijn er al. Dat zijn namelijk eh, Tros, Afro, die max. gaan fuseren. Nou, ga zo maar door, VPRO. En dan ook nog NOS en NTR. Ja, maar die dus moet eigenlijk apart. is het zes gewone omroepen, plus NOS en NTR, is acht. En dan moeten Poont en Wakker Nederland moeten een uh, partner vinden... en dus in die acht opgaan. En jouw vraag is terecht. Als niemand wil... Dan kan, je, kan je je dat voorstellen, trouwens? Niemand met jullie wil? Ja, Daar dat is, is een bosser, kansje. Dat, ja, dat is een reële, ja, reële Dat is een kansje. Maar het is natuurlijk ook maar op zich. Maar het is op je Nee, maar Het is op zich wel raar met dat met je als, je, als, je, als, je als je pluriformiteit ja. predikt... en je, ja. je, je hebt al ongeveer zes christelijke tv- en radio stations en, en nog niets wat ook maar enigszins lijkt op wat wij doen bijvoorbeeld... Mm -hmm. of wat WNL probeert te doen... dat je zou zeggen dat het handig is om het in te krimpen... maar dat je dan ook weer opnieuw moet gaan eiken van... god, hebben we nou de beste representatie van alle uh, gevoels- en geloofsstromingen... in Nederland te pakken? Precies, en daar heb je dus een ja. vrij makkelijke oplossing voor... namelijk hou niet zo stijf vast aan die acht... maar maak er eventueel, als het allemaal niet lukt, negen van. Of gooi een die opgelost. oude troep eruit. En, en dan negen, en dan zeg je dus... dan moet Poont en WNL fusieren. Dat kan, of in desnoods. Oh, dan team. kom ik ook in de, in, de, in de dienst van de Telegraaf. Kom je ook, ook in leuk? de Telegraaf, ja. Dat is leuk. ook zo. Maar, nou ja, um... dit is een hele, op zich een prima werkgever hoor. Er was voor gewerkt. Maar je kan, mee, hoor. je kan ook zeggen, jullie gaan gewoon met een omroep samenwerken. Maakt even niet uit welke. Laten we zeggen de Tros. En jullie houden je eigen identiteit. Dat heeft de staatssecretaris Dekker ook gezegd. Hè? Nee, maar jullie hoeven niet te fuseren. Jullie hoeven qua identiteit niet op te gaan in de Tros. De Kopiermachine jullie... delen. Juist. Dus dat zou ook nog een optie zijn. Maar uh, waar het om gaat. Wat, wat, wat ik belangrijk vind. is dat die publieke omroep. die moet er zijn. Laten we dat om te beginnen eens zeggen. Want ik vind dat er veel te veel. wordt uh, de, de publieke omroep veel te veel wordt afgezeken. Ik uh, vind het prima wat RTL4 en SBS. etc. doen. Maar alleen maar. RTL4 en SBS6. dat lijkt me een behoorlijk saaie bedoeling worden. En twee. die publieke omroep. die mag ook best breed zijn. Ze hoeven niet te commerciële oproepen na te doen. Maar ze mogen ook best spelletjes maken en uh, uh, goede programma's maken. Want je weet gewoon dat zij zich onderscheiden van commerciële zenders... als het goed is. Ja, dat, uh, dan zit je met de Jan Smit special van de Tros... van 4,5 uur uh, niet helemaal... Uh... Ja, nee, zeker. Je hebt, je hebt uh, voorbeelden waarvan je denkt... Hm, hm, hm, is dat hmm. nodig? Maar is, dat, die maar... Altijd, hoor. is, is oh. het niet gewoon omdat... Uh, dat soort programma's levert kijkers op. En kijkers leveren ster inkomsten op. En zonder ster inkomsten geen publieke omroep. Maar of is dat, dat nou heel, nee, heel cynisch zeker, van? Me? Dat, nee, maar dat vind ik dus ook heel verkeerd. Als de publieke omroep de commerciële omroep gaat nadoen. En alleen maar bezig is met kijkcijfers. Dan gaat het de verkeerde kant op. Maar vind je dan een Zorg optie nou om, nou om de ster daar... weg te halen? Om de reclames weg te halen? Eigenlijk vind ik dat de ster uh, niet thuishoort bij de publieke omroep. Maar goed, dat is 200 miljoen euro per jaar. Er wordt nou 300 miljoen weggehaald. Dat zou dus een half miljard worden dan bij elkaar, Dan, dan ja. hou je dus Ongeveer, dan hou je ongeveer Nederland één over. Als je nu ook nog de ster eraf haalt. Dus ik zeg, geleidelijk zou je daar naartoe moeten gaan... een publieke omroep zonder ster. Maar het gaat er nu om dat je zegt... oké, okay, laten we niet zo veel bezuinigen... Uh, die dat die omroep... Ik ben tegen die bezuiniging op de Ik ben omroep. Ik in ieder geval tegen nog eens een keer 100 miljoen bovenop die 200 miljoen die al door Rutte 1 was gedaan. Want dat ga je gaat nu merken en dat zie je ook in Hilversum. Dit gaat echt op de programma's uh, dit gaat de programma's beschadigen. Dus je kan, je kan heel veel overhead en bureaucratie kan je weghalen en al die dubbele kopieermachines en zo prima besparen. Maar uh, op het moment dat je echt programma's uh, daarop gaat bezuinigen, ja, dan, dan wordt de publieke omroep steeds smaller, steeds dunner. En dan uh, zetten mensen. Moet Dat het je helpen weg. als je daar dan een heldere visie op ontwikkelt, zodat je in ieder geval weet welke programma's je zou kunnen bezuinigen binnen die nieuwe visie. Ja, maar ik ben wel uh, van mening dat de publieke omroep van iedereen is. Iedereen betaalt er immers ook voor. Ja. En uh, je, je moet niet de commerciële omroepen gaan nadoen. Maar je mag best uh, uh, een brede programmering hebben... met programma's die voor elke doelgroep zeg maar bestemd zijn. Jullie maken programma's, jullie werken ook voor de publieke omroep. Nou, dat zijn weer heel andere dingen dan de EO. Dat zijn weer andere dingen dan de VPRO. Uh, en dan heb je nog BNN. Dus op zich is dat best aardig, toch? Zo'n uh, model waarbij dus elke omroep... Ja, alleen het probleem is wie betaalt het? Dat is dan... dan gaan we weer... Ja, ik rot vraag altijd, ik weet het, maar... Wat zeg je? Wie betaalt het? Nou, uh, wij, wij met z'n allen. Ja, met z'n allen. Dat gaat dus niet, want we zitten de aan te komen. Ah, oh, joh. Nee, oh, dat, dat die commerciële zenders betaal je ook, hè? want dat zijn gewoon advertenties. En dat ze is voor uh, pak je boter en die koop jij in de supermarkt. En, uh, dus uiteindelijk is, wordt het allemaal door ons uh, betaald. Uiteindelijk wordt er alles door ons betaald. Nog en volgen? moeten we met z'n allen delen, is het niet enig. Kijk. Nou In ieder geval, het is één uur, dat is ook hartstikke enig. Dus we gaan even naar het ja. nieuws van één uur en straks terug bij Echte janne Met niemand minder dan SP'er Jasper van Dijk. Op en NPO niemand minder dan... hoi Jan Heemskerk. Oh ja.